9 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De regering van Venezuela is kwaad over de beslissing van tien Europese landen om oppositieleider Guaido te erkennen als de nieuwe tijdelijk president. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje en Nederland erkennen Guaido. Brussel had van de huidige president Maduro geëist om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Maar nu hij dat niet heeft gedaan, doet de EU voortaan zaken met Guaido. Maduro zegt dat hij door de beslissing de relatie met de Europese landen gaat herzien. Ouders in Zaandam zijn in opstand gekomen tegen de vierdaagse lesweek op de basisschool van hun kinderen. CBS Tamarinde heeft sinds een paar maanden een schooldag geschrapt vanwege het lerarentekort. De vijfde dag moeten de kinderen thuis opdrachten maken. De ouders zijn het zat en hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar in Zaandam. Het NIOT erkent dat een aquarel waar A. Hitler op staat waarschijnlijk nep is. Het instituut kreeg het aquarel van de Nooitoren in Wenen in 2017 cadeau... van een onbekend gebleven vrouw. Haar vader had het voor 75 cent gekocht op een markt. Het NIOT zei na onderzoek dat het vrijwel zeker authentiek is. Maar al snel trokken deskundigen die conclusie in twijfel. Ze noemden het NIOT-onderzoek ondeugdelijk en halfslachtig. Het instituut erkent nu dat de deskundigen gelijk hebben. De vlag die de Amerikanen op D-Day bij zich hadden... is vanaf nu te zien bij de kunsthal in Rotterdam. De vlag wapperde in 1944 op het eerste landingsvaartuig... waarmee de Amerikanen in Normandië aan land gingen. Hij is sinds 2014 in bezit van een Rotterdamse kunstverzamelaar... die er ruim 450.000 euro voor betaalde. Hij wil de Stars and Stripes uiteindelijk aan de VS geven. Vanmiddag werd de vlag met een kolonne van militaire voertuigen... naar de kunsthal gebracht, waar hij de komende twee weken te zien is. Het weer. Vanavond valt er nog wat regen of motregen. In het oosten mogelijk ook natte sneeuw. Minima vannacht net boven nul. Morgen veel bewolking, maar ook af en toe zon. En het wordt 5 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn geen meldingen van files. Zin in Zandvoort. Zandvoort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 The place you see is wrong, it's been written down for oh, so long Have you tried to put aside the ways of self-control? Have you tried to save yourself by letting go? Het tweede uur van deze Alternative FM is begonnen, maar ook voor semi geldt. Ze komen met nieuw materiaal. Dit is alweer een tijdje terug. Deliverance. Het begon nou al ja, het begon, het begon een tijdje terug, een lange tijd terug, toen we in onze oude studio zaten en de band iets anders samengesteld dan dat die nu is... Uh, begonnen ze al met een echt album en toen kwam deze EP. En vervolgens kwam weer een album. En dat album dateert alweer van, dacht ik, 2017... toen ze dat uh, hebben uitgebracht. En inmiddels zijn uh, de heren weer de studio in uh, gedoken om nieuw materiaal te maken. En daar zullen we het uh, resultaat zeer binnenkort uh, van uh, mogen gaan aanschouwen. Dus dat... Uh, Zeg ik dan ook, uh, wie goed heeft gelezen op het lijstje, ziet ook Astrid staan. Maar wat wil nou het geval? Tijdens deze uitzending krijg ik gewoon een, uh, ja, wat materiaal van A Lake Inside. De nieuwe album van uh, Astrid van is onderweg. 7 maart gaat dat ding dus. Uh, ja, wordt het, uh, wordt het album eigenlijk gepresenteerd aan het grote publiek. Maar nou, vanavond hoor je hier al stiekem twee nieuwe tracks. Ja, dat gaat hier vanavond gebeuren. Dus uh, ik zou zeggen, blijf uh, maar even luisteren. Want uh, dat gaat uh, zo dadelijk uh, beginnen. Hier is nog altijd ook heel erg leuk het best bewaarde geheim uit Utrecht. Zoals ze in de straat of de staat van Stassen hebben gezegd. Maar voor mij is het eigenlijk al lang niet meer geheimschrijverij. Ik heb het over Joe Marches en het mooie nummer You'll Be Mine. I'm not a Ze eigenlijk niet eens goed. Met, ze gaat alleen voor goud. Ja, en dat, uh, dat wil ik ook best wel geloven. Dat je uh, dan als een prinses op het uh, ergt uh, graag uh, voor goud uh, wil gaan. Nou, toegekomen. En wellicht zit dat we hier voor de lange termijn in de pijplijn. Is een dame die heet Lizzie V. Wie is Lizzie V? Nou, Lizzie V die, uh, is een singer-songwriter. Maar daarachter schuilt Lisanne Venedalen En het is niet zomaar een bijzondere... Dame, want zij uh, heeft toch al de harten in de steeds weten te veroveren. Uh, onder andere heeft ze er nu, zeggende dat ze dus nu al bezig is, uh, ja, weer wat te doen in Nashville. En dat zegt al genoeg. Daar haal je dan ook een hele hoop van je achterban al mee naar binnen. Want toen ik dat allemaal zag, toen dacht ik... zo, dat is een uh, grote. Maar dan blijkt dus dat daar toch nog iets achter zit. Namelijk uh, ergens in delen van Amerika... dat je daar al een aardige, ja, min of meer een fanschade aan het opbouwen bent. Van de week kregen wij dat binnen. Uh, wij zeggen wel eens de hofleverancier voor Alternative FM is JOT Agency... En daarachter schuilt Olga Taal. Die kennen we van uh, Trip to Dover. Want uh, ze maakt zelf samen met Johannes ook nog eens muziek. Maar ze doen ook nog uh, het een en ander voor aankomende en aanstormende muzikanten. En uh, een ervan is dus deze Lizzy V. En dit is het nieuwe materiaal van haar. En dat nummer dat heet Little Big Secret. What you don't know is critical, unbearable. Above it all, so magical, invisible I live as I breathe it oh. En dan is het ineens zomaar. Ja, ja, ja, ja. Zomaar tijdens de uitzending moet je, moet je toch ineens. Uh, krijgen, ja, moet, gaat dit voor gewoon? Het nieuwe materiaal van Astrid hoorde je hier net bij ons. A Lake Inside heet het album. Maar uh, Bo en zijn makkers hebben twee nummers voor ons vrij willen geven. En dat is dit nummer Crusher. En straks hoor je nog het nummer I Dream of You and Me. Dus we hebben weer eens even wat in ons materiaal. Wat, of in ons, ja, in ons lijstje. Wat we, wat we voor het eerst kunnen laten tonen en horen. Naar buiten toe. En dat vinden we het altijd, altijd heel erg leuk. Straks dus die andere I Dream of You and Me. Maar eerst hebben we nog een hele mooie van Daisy Ducro. Die zit ook al nagelvast in ons speellijstje. Say it to my face. Say it to my face. Check me in the eye and say it to my face Everything we have can be broken or be replaced My hands are getting tired and you're already gone, but I know you I know Dat kan overal zijn, maar ze komen volgens mij boven het kanaal. Maar hier uit deze provincie, dat, dat is altijd wel heel erg welkom. De band heet Moorpark. We zijn erop gewezen door ZFM's antwoord collega Dolly Tempierik. Die zei dat al in dan missie op een gegeven moment wat. En dan kom je ineens uit als er een open dag georganiseerd moet worden. Is dit dan niks? Nee. Dat hebben we nu staan voor de, wat is het, ergens in april. Dan komen ze langs. Ook weer een geinig verhaal. Van de, dat was vandaag van de mailwisseling. Ja, met wat voor spullen komen we? Jullie. Nou, dan komt er een rider waar je u tegen zegt... waar Marcus en ik helemaal stijl van achterover slaan. En dan denken ze, gaan ze nou in die kleine zaal van de patronaat spelen? Wat mijn hemel. Uh, uiteindelijk bleek het dus allemaal mee te vallen. Want het is natuurlijk wel een huiskamersetting uh, waarin dit uh, gespeeld wordt. En we hebben inmiddels kunnen vaststellen... de afgelopen twee weken... vorige week hebben we ze voor het eerst geraaid... dat het toch al vrij stevige band is. Dus als ze hier in een volledige setting zouden spelen in deze studio... denk ik dat we heel weinig vrienden maken in de buurt. En... ...moeten we vrienden voor een open eh, op 10 februari. Dus dat eh, hebben we dus gelijk maar eh, meteen even getackled. Nee, de heren komen met een, inderdaad met een kleine setting... ...en ze gaan het ook heel akoestisch brengen. Dus het gaat totaal anders klinken dan wat je nu hebt gehoord met On My Way. Daisy Ducro ging eh, de heren al vooraf... ...want eh, zij is ook eh, geweest in 2015 of 2016, Dan wil ik even vanaf zijn... Uh, was zij hier. En dat nummer wat je net uh, hebt gehoord... dat speelde ze toen nog niet. Say it to my face. Nu weer tijd voor nieuw materiaal, vrienden. Want dit is de nieuwe Dakota... Four Leaf Clover. van tegenwoordig, die worden ook uh, steeds uh, sneller, want uh, ik ben dan weer uh, schijnbaar het uh, proefkonijn uh, wat, uh, wat dat betreft. Emma Watson, of Emma Watson van... Uh, Audio Adam En die gaan ook hun materiaal presenteren in de Echo in Utrecht. Daarvoor hoorde je trouwens ook een hele mooie... dat is de nieuwe single van Dakota en For Leave Clover. Uh, ja, dan komen we weer bij de actuele optredens die plaats gaan vinden. Want de breakfast ballads die zijn er dit weekend en wel op zondag... in de Wijnhaven in Rotterdam. En wie mag daar optreden? Dat is deze dame. Fabiana Dammers. En het nummer dat heet All This Feelings. In my dreams, it's getting late. I feel like sleeping, but I cannot rest my head. All these ignorance keeps on showing. I don't feel like I belong in this world. I don't feel like I belong in this world. 'Cause it's all you much don't say nog eens een keer uh, gehad hier in de studio, uh, Marcus en ik. Uh, kijk, uh, loopt er ook uh, gelijk meteen te controleren of uh, weet ik van wat uh, alles. Uh, gaat het een beetje goed, uh, fijn? Ja, nee, ik loop altijd een beetje ja? door de studio, want dan kom je hier, dan heb je dat uh, laatste opgeruimd, alles, alles opgeknapt en dan kom je hier en dan hebben toch mensen weer aan de knoppen gezeten. Ach, en, en dan is alles weer een uh, een of andere tafelsbende. <lacht> <lacht> heb je dit uh, trouwens gehoord van uh, de heer Eino? Uh, de heer ja, de ja, klinkt goed hè? Zeker, uh, we gaan ze, de vierde voorronde van de Rob Hachdah wordt, komen ze weer terug. Dus dan gaan we gelijk uh, meteen even uh, hengelen of we ze nog een keertje kunnen kunnen tackelen voor een. Uh voor een akoestische zet ik. Zal het iets anders klinken als dat we uh, dat het, het hier hebben uh, laten horen? Want uh, dat... Uh, ja, ja dit, dit klonk wel iets meer studioachtig dan... Uh, uh, dat denk ik ook. Uh, datzelfde geldt voor Moorpark. Daar had ik net een opmerking over gemaakt. Jij schropt eigenlijk ja, ook helemaal... Uh, nou ja, ik keek naar die rijder en ik dacht... Het, ja, dat... het, het is wel leuk als je een rijder voor patronaat stuurt. Maar we zijn patronaat nog niet. Uh, die uh, Michiel Dijkstra van Moorpark... die zei ook van... het zou wel leuk zijn... als we hier 500 man... in de studio's natuurlijk hebben. Maar ik denk niet ja, dat... dat, dat, dat, denk niet dat nee. benedenpuren... dat ook prettig vinden... want dan zakken we er allemaal doorheen. Denk ik. Ja, dan staan we allemaal... dieping lager. Dan <laughs> staan we op die bomschuitjes ja. en zo. Ja. <laughs> dat lijkt me niet zo verstandig. Nee, gezegd. toch niet. Nee. Uh, goed, uh, dat was Marcus. Eventjes, uh, zullen we nu al maar zeggen... eventjes... Uh, tot, Tot volgende week. week. Ja, ja, ja, omdat ja, ik natuurlijk nu weer ja, verder ja, moet... Je bent, al die met schade de... van andere mensen herstellen. <laughs> ja, daarom dus. Bij deze hebben we dat dus nu ook uh, eventjes weer gedaan. Uh, dat ging weer uh, als oud. Uh, bij deze dame moet ik, uh, moet ik zeggen dat ze in ieder geval... Uh, in maart uh, in een... Uh, ja, okesis of Olesis... okesis uh, pub in... de eerste pub in Den Haag te horen is. En daarna in april natuurlijk bij de Bloesemtocht. Want daar is zij een vaste uh, ja, busspeler. Net als Fabian het Dammers. Hannake Laura met dat hele mooie zoon van haar. Nu! To the stars and night sky Say the moon, let's make this up Where it should find love.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 Should find love. When in lack, spaces kill the fire. It will die off. Please don't die off. Now we are stronger, wiser. Feeling round for something warmer, closer. Ja, dat blijft natuurlijk een, uh, een kippenvelzong. Ik, uh, ik kan aan een, uh, meer materiaal komen... maar dan moet ik eventjes weer uh, mijn portemonnee even omkeren. Dat is niet zo, ja, zo bijster spectaculair wat erin zit, eerlijk gezegd. Goed, het is uh, de voorlaatste. En uh, straks hebben we natuurlijk Vader Veugen... met een nieuwe uh, aflevering van Peaceful Radio. Dus blijf gewoon lekker luisteren, zou ik zeggen. En uh, dan gaan we afsluiten met natuurlijk... De tweede primeur van dat mooie album wat eraan uh, zit te komen van Astrid. En dat uh, album dat heet A Lake Inside. En ik heb er nog eentje van dat album. En dat nummer dat is vrijgegeven door Bo en zijn uh, vrienden. En dat nummer dat heet I Dream Of You And Me. En daar sluiten we dan uh, fijn deze alternatieve FM mee af. En volgende week dan hebben we live muziek hier. Dag! En we kennen het eigenlijk allemaal wel, want het is al eens een keer eerder gedraaid. Hoor ik nu ineens.